8 uur Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Van Nieuwehuizen heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden... voor de fouten van haar ministerie bij het toelaten van de stint. Ze bood zichtbaar geëmotioneerd haar excuses aan. Ruim een jaar geleden kwamen in Os vier kinderen om het leven... bij een ongeluk met zo'n stint. Deze maand concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid... dat er grote fouten zijn gemaakt. De politiek wilde vooral ruimte maken voor nieuwe vormen van vervoer, zegt de raad. Van Nieuwenhuizen neemt die conclusie over. Volgens de minister had de stint in die vorm nooit mogen worden toegelaten. De Belgische politie heeft op een parkeerplaats langs de E34 bij Turnhout... 12 migranten uit een vrachtwagen gehaald. Het ging om elf Syriërs en een Soedanees... die zich in een gekoelde vrachtruimte hadden verstopt. De chauffeur waarschuwde de politie... omdat hij vermoedde dat er mensen in het vrachtruim waren gekropen. De politie heeft de migranten overgedragen aan de vreemdelingendienst. Vorige week werden in de buurt van Londen... 39 migranten dood in zo'n koelwagen aangetroffen. Die vrachtwagen was via de haven van Zeebrugge naar Engeland overgestoken. Van de bijna 800 miljoen euro subsidie die het Rijk in het Waddenfonds heeft gestoken... is maar een klein gedeelte goed besteed. Vele projecten waaraan het geld is uitgegeven... zouden nooit zijn gecontroleerd of geëvalueerd. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, 1Vandaag en drie regionale kranten. De Wadden zouden amper hebben geprofiteerd van de projecten. Lokale bestuurders zouden het geld hebben gebruikt voor eigen projecten. Het Waddenfonds spreekt de berichtgeving tegen. Zo zouden alle projecten worden getoetst. De twee verdachten in de zaak van het geïsoleerde gezin in Ruinerwold... blijven nog zeker drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. De rechters hebben onderzoek gedaan in de boerderij. Ze wilden zelf de afgesloten woonruimtes bekijken. Het weer is vanavond en vannacht helder. Het koelt in het binnenland af tot mogelijk iets onder het vriespunt. Morgen weer volop zon, later sluierbewolking en dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Does lief, dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Woo!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 Uh, we hebben ook afgesproken om dat zonder interrupties te doen. We hebben ook afgesproken dat naar keuze u dat doet... van achter de tafel dan wel van achter het katheder. Um, en na elke beschouwing is even kort de gelegenheid... tot het stellen van vragen en interactie uh, om op elkaar te reageren. Daarna uh, zal de reactie van het college um, gegeven worden. Ik heb uh, de collegeleden op het hart gedrukt dat ook um, kort en bondig te doen...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 En daarom willen wij dat vanaf nu maar één handtekening nodig is om een burgerinitiatief te starten. Waarom? U kan dan onze agenda voor een deel bepalen. Iets wat nu nog te weinig gebeurt. U mag weer aan de tafel komen zitten. Meepraten. Het is namelijk uw dorp. Ook hiervoor dienen wij een motie in. Op deze manier worden ideeën op kwaliteit beoordeeld en niet op kwantiteit. Zo simpel is het. We dienen met trots deze vier moties in. Moties die Zandvoort verder brengen. Wij zijn hier niet alleen maar om over de F1 te praten, wij zijn er ook voor de bevolking, u thuis. En hiermee proberen wij Zandvoort weer iets mooier te maken. Iets meer vooruit te helpen, zo simpel is het. Ik dank u wel. Dank u wel meneer El Elgebali. Uh, heeft iemand naar aanleiding van deze inbreng nog vragen dan wel opmerkingen? Ik zie een vraag van de heer Berg. Nou, het is geen de vraag en opmerking. Ik neem een afstand van dat meneer Karin uh, zegt dat er hier een showpolitiek af en toe wordt gedaan. Waarvan akte. Um, dan is het woord aan mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Geacht aanwezige en kijkers en luisteraars thuis. De Partij van de Arbeid vindt de begroting 2020 er op het eerste gezicht goed uitzien. Vooraf onze complimenten aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Sluitende miljardenbegroting en ruimte in de investeringsagenda. Gemeentefinanciën op orde is erg belangrijk. Maar cijfers zeggen niet alles. Het gaat ook om de juiste dingen doen en met het geld uitkomen. En dat is voor een gemeente niet anders dan voor haar inwoners. De crisis is achter de rug. Maar een grote groep mensen heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. We moeten